Het weer. In het westen kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt met buien. staat een stevige noordwestenwind. Het wordt 14 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Dus één file op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein. Daar staat twee kilometer doorwegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 Kijk op humanistischverbond.nl. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn. Tot 11 uur de sport op Radio 1. Straks vanaf half negen gaat het om het kampioenschap van Nederland. Bij het basketbal en het handbal om precies te zijn. Leiden, Groningen, play-offs, basketbal en hurry-up tegen Aansmeer in de finale pool. Ik begrijp dat we het ook gaan hebben over dat andere kampioenschap van Nederland. Ajax of Twente. We praten erover met de journalisten het Oosten en een uit Amsterdam en of omgeving. Maar ook de betrokkenen komen aan het woord. Veel spelers bij de coaches en de voorzitters. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Kersley en Never Gonna Give You Up. Het is acht minuten over zeven. Zometeen gaan we het dus hebben over morgen met twee journalisten. Ze zijn beide hier gearriveerd. Eén van Tubantje uit het oosten en één van het Parool. Zometeen meer. We gaan eerst even kijken wat er over de grenzen gebeurd is vandaag op voetbalgebied. Blackburn Rovers, Manchester United werd 1-1. En daar had United genoeg aan om kampioen te worden. Sunderland tegen Wolverhampton Wonders 1-3. West Bromwich Albion Everton 1-0. En Blackpool tegen Bolton Wonders werd 4-3. Bovenin dus United kampioen met 77 punten. Chelsea heeft dus 70 met nog een wedstrijd te goed. Arsenal 67 en Manchester City 65. Onderin op de 15e plek de Blackburn Rovers met 40 punten. Wolverhampton Wonders met 40 op de 16e plaats. Birmingham City heeft een 39 uit uh, 36 op de 17e plaats. Dus Blackpool 18e met 39 uit 37. En uh, Wigan Athletic voorlaatste met 36 uit 36. En de onderste drie degraderen. Dus de kans is groot dat Nimlaas West Ham United uh, eruit gaat. Maar goed, alles is nog mogelijk. 33 punten hebben zij uit 36 wedstrijden. De Cupfinal is ook gespeeld vanmiddag. Het wordt een gek uit in Manchester, want City won van Stoke City met 1-0. Doelpunt Jaja Touré. In Duitsland Bayern München won met 2-1 van Stuttgart. Freiburg verloor met 1-0 van Leverkusen... en daardoor uh, Bayern blijvend op de derde plaats... En dus geen tweede, dus vooronder Champions League. Hannover 96 tegen Nuremberg 3-1. Beroesje Dortmund, de kampioen. Eindracht Frankfurt 3-1. Daardoor Frankfurt gedegradeerd. Kaiserslautern tegen Werder Bremen 3-2. Keulen tegen Schalke 0-4, 2-1. Mainz-Zankt-Pauli 2-1. Hoffenheim-Wolfsburg 1-3. HSV, Borussia Mönchengladbach 1-1. Het volgende op een rijtje tot gevolg. Eerste Dortmund, Champions League. Leverkusen speelt Champions League. Bayern München vooronder Champions League. Net als Hannover 96 en Mainz. Uh, op de achtste plaats overigens eindigt de HSV... met Van Nistelrooy, Elia... Uh, Kastelen en Matthijsen. En uh, Huntelaar met zijn Schalke 04 op de veertiende plaats. Onderin op de 16e plek uh, Borussia Mönchengladbach. Die moeten play-offs gaan spelen of ze in de Bundesliga mogen blijven. Gedegradeerd zijn Frankfurt en Sankt Pauli. Goed, dan zeg ik een goedenavond tegen de heren aan de andere kant van de tafel. Ze gaan er goed voor zitten. Ze zijn goed met elkaar bevriend. Dat betekent dat we nogal wat spektakel kunnen verwachten... want ze willen elkaar nogal eens voor het een en ander uitmaken. En dan weet u dat er een lolletje onder zit. Dick Sintony van Parol en Leon ten Voorde van Tubantia. Leon, mag ik met jou beginnen? Je komt uit het oosten, je bent net binnen. Ja, dat was eventjes... Je had hier om zes uur moeten zijn? Ja, ik ben wel een man van afspraken normaal gesproken en een man van de klok. Maar dat zat er vandaag toch uh, even niet in. Want ik moest over die A1, hè? Ja, zo maar goed, het kwam niet door je auto, hè? Dat je zo laat was, vooral duidelijk, hè? Uh, meestal komt het door mijn auto, zeggen mijn collega's altijd. Maar uh, ja, vandaag, uh, ja, ik kwam er niet doorheen. En ik moet eerlijk zeggen, ik stond ook bij een uh, viaduct. ja. Oh, je stond gewoon met een vlag in je handen ook? Uh, dat nog net niet. <laughs> ik, uh, nee, uh, ik moest ook eventjes uh, natuurlijk, uh, een te nemen voor de krant. Want uh, als Twente kampioen wordt, dan uh, hebben we een extra bijlage. Morgen al meteen. Mm. Dus ik, uh, ik, ik uh, was ook een beetje sfeer aan het proeven. Ja, en gekkenhuis, denk ja, ik. Ja, uh, dat was geweldig. Dat is echt geweldig. Ook als je geen Twente supporter bent en uh, je staat daar... En uh, ja, die bus komt eraan en al die mensen die gaan daar uh, de straat op. Ja, dan uh, ja, dat, dat doet dat wel wat, denk ik. En ook, uh, ook met de spelers, want die vonden het geweldig. Mm. En uh, ja, Roei zat voor in de bus, uh, die zat gewoon te filmen. En uh, de, de spelers waren foto's aan het maken. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat, dat was hartstikke leuk om te zien. En uh, mijn collega, de vader Wagenaar, die reden achter. En op een gegeven moment kon de, die spelersbus er niet meer doorheen, dus ze moesten stoppen. Mm. En zij heeft rustig op de vlucht ook nog een sigaretje uh, gerookt met uh, Theo Janssen. Yeah. Dus, ja, Nee, dus die sfeer was Ik wist helemaal niet dat die rookt. Uh, <laughs> maar ook niet. Goed, ik verpraat hier nog wel even bij vanavond wat betreft uh, Twente. Dat is de Amsterdam-kant die u juist hoorde. Uh, Roel Pauw aan de telefoon, die al de hele dag uh, achter de Twente uh, supporters aanrent. Uh, bijna letterlijk. Hoe, wa hoe was het op de A1, Roel? Uh, nou ja, toen ik uh, op dat viaduct bij Enter uh, was, was het een uh, enorm uh, gekke huis. Uh, Enter, Markelo, dan uh, rijden ze ongeveer Tukkerland uit... En, uh, daar willen de FC Twente-fans nog eventjes laten zien dat ze er zijn. Dus dat is een soort folklore die de afgelopen vier jaar uh, steeds grotere proporties heeft aangenomen. Dat viaduct stond echt helemaal vol met uh, supporters. Er was een, uh, een soort mobiele disco ingericht. Twee hijskranen met een enorm spandoek met uh, het logo van FC Twente erop. En langs de weg grote hekken. Die uiteindelijk uh, geen mensen hebben kunnen tegenhouden. Want uh, de FC Twente supporters waren zo enthousiast niet te houden. Ze gingen met z'n allen de snelweg op. Om, uh, om, om single door de bussen ongeveer. Om uh, nou ja, hun helden even te kunnen zien. Wat nog niet meeviel, Want de ramen waren geblindeerd. Dus uh, heel veel supporters die daar hebben gestaan. Hebben uiteindelijk van de spelers zelfs geen glimp kunnen opvangen. Maar daar gaat het niet om natuurlijk. Nee. Het gaat erom dat de spelers hun hebben gezien, uh, ja, kan ik me zo ja, voorstellen. Precies, dat dat ja. lijkt mij ook, ja het, ja. het hart onder de riem voor de, voor de grote wedstrijd van morgen. Ja, ik hoor net dat Theo Jans ook rustig een sigaretje heeft staan roken op de snelweg. Ja. Doe maar. Jo, dat heb jij niet meegekregen, begrijp ik. Dat oh, is weer, dan, dan dat weer elders gebeurd. Dat heb gezien. Nee, nee, nee. Goed, maar alles is wel uh, goed gegaan, hè. Geen, uh, geen vervelende of gevaarlijke taferelen. Nee, nee ja, dat moet je de, de mensen in uh, die regio, ik weet niet of het specifiek tukkers is, maar dat moet je ze wel nageven. Uh, het was een groot feest, maar toen het afgelopen was, werd de boel ook onmiddellijk opgeruimd. Onder andere met inzet van een uh, spuitwagen van de brandweer, die het stukje snelweg waar uh, dat feestje had uh, plaatsgevonden schoonspoot. Mensen van de, de eigen orde dienst die uh, de bierblikjes bij elkaar raapten. Uh, die hijskranen begonnen onmiddellijk uh, dat spandoek te verwijderen. Uh, ik denk dat het nu, op het moment dat wij spreken, helemaal niets meer is terug te vinden van, uh, van die kleine party die zich daar heeft afgespeeld vanmiddag. Oké, okay, ramptoerisme richting A1 is dus niet nodig, want uh, er valt niks meer te zien. Goed, uh, dankjewel uh, Roel. Jij blijft daar nog uh, tot uh, morgen ook? of, of wat? Nee, ik uh, ben nu onderweg naar huis over de A1 en ik kan je melden, het verkeer is uh, weer helemaal normaal. Oké, okay, goed. Dankjewel voor nu. Ja, uh, Dick, Sintenny van, uh, van Parol. Hoe uh, is dat in Amsterdam? Nou, ik moet zeggen dat als, uh, als Ajax nu een, uh, een uitwedstrijd bij Twente zou hebben gehad... zou ik me niet hebben verbaasd als het ook uh, in, uh, zeg maar in de buurt van Amsterdam richting uh, Twente hetzelfde was geweest. Want ja, er waren vandaag de training iets van 4000 uh, toeschouwers. Tenminste, het laatste deel van de training was openbaar. Er waren 4.000 aanhangers. Ja, dat zijn ongekende grote, grote aantallen. 4.000 Amsterdammers of 4.000 mensen uit de omgeving van Amsterdam? Nee, ik denk dat het wel, uh, ja, ik denk dat het behoorlijk Amsterdams was. Hoor. De mensen die er nu uh, vandaag waren, dat heeft wel een hoog Amsterdams gehalte. Maar als jij door Amsterdam loopt of rijdt of fietst of uh, wat je ook doet... Ja, dan zo, merk, je, dan merk, je merk je er, er veel minder van. Ja, tuurlijk. Ja, het is een, wat dat betreft een uh, ja, metropool. Ja. En Leon, hoe is dat bij jullie? Merk je er wel wat van? Ja, de regio is gek aan het worden. De, de, ja, dit alles uh, staat uh, in teken van Twente. Noemen ze het gek? Ja, als je door de dorpen rijdt, uh, de overgangen vlag, uh, overal zijn uitingen van, van Twente en zijn dingen ingericht voor morgen, hoe ze, uh, ze voetbal gaan kijken. En, uh, ja, je kunt het zo gek niet be bedenken of het, of het gebeurt. Het is, uh, de hele Binnenstad al is al in gereed gebracht voor morgen om de grote schermen en dat soort dingen. Ja, iedereen heeft het erover. Het is, uh, het is één groot uh, huis. Maar is het erger dan tijdens de WK-finale of kort voor de WK-finale? De WK ja, toen was ik ver van huis. Oh. Dus ik, ik, was toen in, uh, ik was toen in Johannesburg, dus daar kan ik niet uh, zo goed over oordelen. Maar ja... Je was, je was erbij, woord, ik ja. Ik was erbij, ja. Dus oh. ik had daar, uh, <laughs> maar nee, dit leeft veel meer dan het uh, dan Nederlands helft al. Uh. Daar ben ik van overtuigd, ja. ja. hè? Frank de Boer zegt dat ook. Er is meer spanning dan voor een WK-finale. Ja, als het er komt aankomt, kijk, uh, voor, voor Twente blijft het toch wel iets heel aparts... dat die club uh, weer kampioen kan worden. Dat, ja, dat doet zoveel met die mensen met de supporters Ja, Oranje is ook uh, ongelooflijk populair, maar ja, dit... Uh, dit is toch wel een graadje erger. Maar heeft Twente überhaupt iets te verliezen? Ja, toch wel. Uh, ja, als je, als je er zo dichtbij bent en je staat er punt voor... en je gaat naar Ajax, naar de grote rivaal... ja, dat voelt, dat, uh, dat voelt wel dat ze heel wat te verliezen hebben. Ja, Kijk, de, de tijd is een beetje voorbij dat, uh, dat, dat ze dachten van... oh, we kunnen kampioen worden. Fantastisch. Uh, mm. Zo denken ze niet meer bij die club. Dick? Nou ja, goed. Twente heeft de landstitel te verliezen. Het is de, de regerend kampioen. En uh, ja, wat dat betreft uh, staat er ook voor Twente veel op het spel. Ik bedoel, dat is daar ook uh, denk ik uh, langzamerhand ja, moeten wil ik niet zeggen. Maar, ja. maar heb je niet het gevoel dat de klap uh, als Ajax het niet wordt... de klap bij Ajax harder aankomt dan uh, wanneer uh, Twente ja. het niet wordt bij Twente? Snap ja. je nog wat ik, wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel goed <laughs> wat je bedoelt. Maar dat heeft ook vooral te maken met het feit dat Ajax al zeven jaar geen kampioen meer is geworden. En dat is, dat is natuurlijk iets dat uh, ontzettend veel pijn doet bij die, uh, bij die club... Dus ja, in, in, zover heeft Ajax weer heel veel te verliezen uh, morgen. Want die moeten eigenlijk gewoon kampioen worden. Maar, um, maar nou, me, vind, merk, ik, je, vind... merk je dat ook binnen de club? Ja. ja dat hoe, hoe dan? Dat... Hoe merk je dat? Nou, dat uh, ja dat mensen spreken dat gewoon uh, hard op uit. Uh, behalve Frank de Boer, want die is natuurlijk uh, net een halfjaartje begonnen aan die klus. En die zegt van ja, ik, ik moet hier als het goed is een paar jaar trainer zijn. En er is hier zoveel gebeurd en we zijn spelers kwijtgeraakt. Dus ja, voor mij, voor mij is het geen must. Mm -hmm. Maar ja. In, die, in de rest van de club is dat natuurlijk wel een, een must. Zeven jaar geen kampioen voor Ajax, dat is... Uh... Maar wel, welke lagen binnen de club spreken dat dan hardop uit? Nee, nah, bestuurlijk, directioneel. Cor de coronels uh, en, en De coronels van deze, van deze van wereld. Van deze club. Ja, van deze club. <laughs> ja. ja, die zeggen dat gewoon hardop. En bij Twente, is, is het uh, eigenlijk gewoon as usual... of zijn ze daar ook wel een beetje zenuwachtig? Nou, ze zijn wel heel de. Ja, de spelers zelf niet. Als je van de week op de training bent, dan is het eigenlijk ongelooflijk hoe uh, hoe nuchter en rustig ze zijn. En uh, ja, goed, ik, ik ben net niet in de spelersbus geweest, dus hoe het daar was, uh, daar kan ik niet over oordelen. Maar over het algemeen zijn die, zijn die spelers uh, heel nuchter en, uh, en, en ook heel ontspannen. En dat zag je vorige week ook al in de bekerfinale. Als dat uh, fluitsignaal er eenmaal is, dan is die ploeg toch wel uh, ja, ja, heel rustig. En of dat morgen ja. ook zo is om half drie, ja, dat, dat moet je altijd afwachten. Maar je merkte deze week geen spanning. En mm. dat vind ik wel heel opvallend. De spanning zit, zit bij de supporters. En vooralsnog niet bij de, bij de spelers. En, dat vond ik ook heel knap aan vorig jaar, toen Twente voor het eerst in die positie stond. Uh, toen dacht iedereen van, ze gaan uh, ja, ten onder aan die druk. Maar ze speelden vervolgens uh, bij NRC de, de beste wedstrijd van het seizoen. En mm. ja, dat was ik toch wel heel erg door geïmponeerd. Ja, die druk maakt ze misschien wel beter. Want in wedstrijden dat de druk er even niet was, willen ze het ook nog wel eens af laten weten. Ja, dat klopt. Ze hebben wel een beetje de neiging dat ze zich aanpassen aan het niveau van de tegenstander. En dat is soms een irritant trekje, want ze hebben eigenlijk vrij weinig wedstrijden heel makkelijk gewonnen. Maar ze trekken zich vaak op aan een tegenstander. Dat zag je in Europa en dat zie je ook vorige week tegen Ajax. Dan, dan hebben ze toch het vermogen om er een, een, een, een tandje bij te zetten. En dat gebeurt eigenlijk uh, vrij ongemerkt, ongemerkt uh, gebeurt dat in die ja, ploeg. Ja. Mocht u net inschakelen, u luistert naar uh, Leon ten Voorde... journalist van Tubantia en uh, Dick Sentry van het Parool. We hebben het natuurlijk over de dag van morgen tussen Ajax en uh, Twente. Er wordt in de arena uh, gezegd dat het een heksenketel wordt, uh, Dick. De fans zullen Twente uh, hartelijk, maar toch wel enthousiast ontvangen. Ja. Uh, en, heb je enig idee wat er, uh, wat er staat te gebeuren? Uh, zijn er acties, en er sfeeracties? Of heb je iets gehoord? Ja, nou, ik heb nog... Niet gehoord uh, wat er precies gaat gebeuren, maar dat die uh, dat die sfeervakken in het stadion, uh, nou dat is bij uh, vak P uh, Twente precies hetzelfde. Dat zijn volgens mij uh de, de, de grootste sfeervakken van, van Nederland. Weer spandoek trouwens weer tijdens de ja. wekenfinale. Ja, dat zijn... Dat, dat, Ongelooflijk. Daar zijn ze al dat... jaren kampioen in uh, Nederland. In, ja, ja. Op Tifosi-gebied. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is fantastisch wat die jongens doen. Uh, die, uh, die zitten dan in een fabriekshal en er mag niemand bij komen En uh, ja, en dan zijn, dat, dat maken ze allemaal zelf. En dat is, uh, dat is geweldig. En dan uh, om een paar maanden gaan ze ook weer naar een andere hal. Want niemand mag ervan vanaf weten wat ze allemaal doen. Hm. En dan komen ze opeens met zo'n doek weer tevoorschijn. Ja, dat is, uh, dat is, dat is geweldig. Ja, je moet niet aan denken als dat in de brand vliegt, overigens. Want er staan ook fakkels vlakbij dat... Uh, ja, dacht van, o, o, o, o. Ja. Dat vreselijk ook Laat het maar niet gebeuren. Ja. Maar goed, dat, uh, dat gaan we in de arena... Ja, vak, vak 14 is daar uh, eigenlijk precies hetzelfde. Hè. Dat is ook vaak uh, in het uh, diepste geheim. Maar die, uh, ja, daar kunnen we morgen wel, uh, wordt er wel wat ontvouwd uh, voor de wedstrijd. Ja, en hoe de... Ja, die sfeer, de, je kan het zelf raden... Dat wordt natuurlijk van, van, van, van begin tot eind... Uh, uh, een, ja, een kokende massa... Maar heb jij de indruk dat Twente daar nog van onder de indruk is? Ik heb een beetje de indruk dat dat nu een volwassen ploeg is. Ja. En dat ze, dat ze daar niet zoveel zich van aantrekken? Nee, ik denk, ik denk minder dan een paar jaar geleden. Dat, ja. uh... Dat denk ik wel. Dat klopt. Leon kreeg heel even een glimlach over zijn gezicht. Ja, omdat ik had, ik had er van de week... Met het vertrouwen wat... neemt toe, heb ik de indruk bij jou. Ja, he? het is, het is, ze hebben Amsterdamse vertrouwen in, tegenwoordig in Twente. En dat is heel gek. Want uh, de, uh, voor een paar jaar geleden, als je dan naar Amsterdam moest... dan dacht iedereen van, uh, hè, dat, dat, dat kan niet goed gaan. Maar het vertrouwen in de regio is, is, is opvallend uh, groot. En uh, ja, dat straalt dus ook uit. Dat is wat uh, ander dan arrogantie, hè? Het is echt vertrouwen. Het is geen arrogantie, hè? Uh, nee, het is vertrouwen. Nu twijfel je toch wel, volgens mij. Ja, bij sommigen uh, neigt, het naar arrogantie? neigt het soms naar arrogantie. Maar ja, nee, het is, ze hebben gewoon heel, uh, heel veel vertrouwen in die ploeg. En in die ploeg is ook heel veel vertrouwen. En Ik had er van de week over met wat spelers over die sfeer in Amsterdam. En toen zei je ze ook van, ja, uh, alleen maar mooi die sfeer. Dat, uh, dat, dat zijn de wedstrijden, daarvoor ben je profvoetballer geworden. En wij worden daar niet meer anders van. Dus ja, nee, dan, mogen vind... ze mo dan mogen ze morgen bewijzen. Er zit wat dat betreft ook prima in elkaar. Ook qua leeftijd en karakters. Het en is natuurlijk wel. Het is, het is geen samengeraapt, uh, samengeraapt elftal. Het is, is... Echt, uh, het is, een, het is een heel stevig, heel solide. Ook jongens die, niet, ja, die zich niet, uh, niet gek laten maken. Dus, en de, de as van die ploeg heeft de laatste jaren in de grootste stadions van Europa gespeeld. En daar zijn ze over het algemeen overeind gebleven. Dus hmm. dat, geeft ze, dat geeft ze wel het vertrouwen dat ze daar morgen die wedstrijd met een uh, goed resultaat uh, kunnen beëindigen. Ik wil even dat jullie in de huid van een ander kruipen. Uh, mag ik met Dick beginnen van Parol uit Amsterdam dus. Waarom wordt Twente kampioen? Nou ja, wat ik net zei. Het is een, uh, het is een, een heel solide uh, elftal, vind ik. Met uh, uh, verschillende uh, kwaliteiten ook in het, uh, in het elftal. Hè. Douglas in verdedigende zin. Uh, Theo Jansen, uh, de paas, hè, de vrije trap. Uh, wat een heel groot wapen is van Twente. Een hele goede spits, Luc de Jong, die ze bij Ajax heel graag zouden willen hebben. Als Frank de Boer. Eén speler van Twente zou willen halen. Hij mag echt één kiezen. Dan kiest hij volgens mij Luc de Jong. Ja, en Ruiz is uh, na, na die knieblessure ja, toch weer gewoon... Uh, je, ziet hem weer, uh, je ziet hem weer de dingen doen die hem ja, tot een, een, een bovenmodale Eredivisie-speler maken. Ja, hmm. dat, dat alles bij elkaar genomen... Daar heeft Ajax uh, iets minder van. Leon, je hebt wel lekker lang mogen nadenken over je antwoord, toch? Ja, ik weet er nog niet uit. Ik moet opeens uh, heel erg schakelen in mijn hoofd. Dan deed ik het ook. Ja, uh, Waarom dankjewel. wordt Ajax-kampioen? Waar ze in Twente alleen een beetje bang voor zijn... is dat Ajax het geluk al van de kampioen heeft de laatste weken. En dat had Twente vorig jaar heel erg. En ze denken toch van... ja, ze winnen met heel veel geluk die wedstrijd. Ik vroeg niet waarom ze in Twente. Ik vroeg waarom jij denkt dat Ajax kampioen wordt. Dat ik ze. Ja, je zei ze. Waar ze in Twente... Dat is dat ik moet omschakelen, hè? Ja, nee, ik denk... wat ik, ik denk... Ik denk dat Ajax kampioen wordt omdat... ze, Ajax dus, het geluk van de kampioen heeft al wekenlang. En uh, dat kan wel eens tot de, tot de laatste snik uh, kunnen ze dat hebben. En bovendien is het een jonge ploeg, heel respectuurig. Maar dat kan op een dag kan dat ook opeens omslaan naar het positieve. Want ze ja. hebben natuurlijk wel heel veel uh, voetbalkwaliteit op bepaalde posities. Wat er ja. op een dag gewoon uit kan komen. Ja. Ja. Zullen we de wedstrijd dus spelen? Het is drie minuten voor half drie. Het is huis in de arena. Beide teams komen het veld op, hand in hand. Met uh, die kleintjes bij zich. Die stellen zich op, zwaaien naar het publiek. Wat gebeurt er bij 4 :10? Stelt je eens voor. De nou, spanning komt naar beneden. En uh, de vuurwerk mag niet op de tribune, maar dat weten ze toch altijd weer op de een of andere manier naar binnen te, te smokkelen. Dus ja, natuurlijk gaat de vuurwerk af en uh, knal ja. nog een bommetje in de gracht. En uh, ja, dan fluit de scheidsrechter En vervolgens schiet de eerste de beste speler die de bal krijgt vanuit de aftrap De bal heel hard over de zijlijn. Want er gaat morgen natuurlijk ook... Wie heeft, wie heeft de aftrap? Ajax uh, of Twente? Twente. Twente krijgt de aftrap. Dus en Twente schiet de bal gelijk de bal over de... de ja. Die opent en de zijkant nee, en die ja. bal gaat over de zijlijn. Dan moet ik dit uh, corrigeren. Brahma krijgt altijd die bal en die geeft die bal altijd een ja, waardeloze hengst naar voren. Ja. Waarom ze dat doen, daar ben ik, uh, ben ik nog steeds niet achter. Goed, dus die bal die komt uh, vervolgens uh, in Ajax bezit. Met de keeper het, of komt hij in de verdediging terecht? Hij komt in de verdediging en dan probeert Twente meteen druk te zetten. Precies, dat bedoel ik te zeggen. Ja. De verdediging gelijk 10-15 meter naar voren? Ja, en dan raakt Van de Wiel in paniek en dan... Uh... Die schiet hem dan ook weer over de zijlijn. Ja, of Chuck ja. die komt in balbezit en die dribbelt door naar de 16. Dus jij verwacht gelijk al binnen een paar minuten een grote kans voor Twente? Ja, ik verwacht dat het binnen een kwartier beslist is. Jij verwacht dat het binnen... Er wordt heel hard gelachen. Ja, wordt de er wordt de in de studio naast heel hard <laughs> gelachen. Dat is ook uh, prima. Klinkt goed. Nee, maar de eerste kwartier verwacht jij gelijk al... Uh... Nee, nee, dat is gek, geit. Nee, als ja, maar twijfel, we ik... zitten in een serieus programma, dus je moet wel serieus maken. Nou, ik, ik ben wel benieuwd. Heb jij een idee... Ik vroeg het gisteren ook aan de boer tijdens die persconferentie. Weet je. Heb je een strategie als trainer? Of, of zeg je van, nou ja, we wachten wel af wat een tegenstander doet. Of zeg je van, nou, we willen graag zelf dit doen of dat doen. Hmm. En wat verwacht je van, van, van Twente? Nou, hij verwacht dat Twente gewoon uh, uh, ook gaat aanvallen... omdat dat uh, in de wedstrijden die ze onderling gespeeld hebben dat Twente altijd uh, dat daar moeite mee had als Twente ging aanvallen. Ja, dat zag je, dat zag je ook uh, vooral in de tweede helft uh, in de bekerfinaal... toen Twente echt druk ging zetten. Ja, dan, dan, dan, dan zie je dat die ploeg eigenlijk beter is en volwassenen is. En Twente heeft geen ploeg dat op een punt gaat spelen. Dat, dat zit niet in de natuur. Ze willen proberen in elke wedstrijd, proberen ze het initiatief... En de controle te pakken. Dat lukt niet altijd, maar de intentie is er wel. Dus ik, ik denk dat uh, de twee volgaande wedstrijden tussen Twente en Ajax waren uh, ja, de mooiste wedstrijden van het seizoen. Zowel in de competitie als in de bekerfinale. Ja, en wat Dick zegt, morgen gaat ongetwijfeld heel veel fout. Maar ik, ik verwacht wel weer een heel open wedstrijd. Want ja, je kunt je niet verschuilen. En Twente zal zich ook, zal zich ook niet gaan verschuilen. Nee, maar als we jouw woorden even serieus nemen. Dan hebben we het eerste kwartier gehad. Dan is het 0-1 voor Twente. Dat is wat je net uitsprak. Of is het een grapje, of verwacht je het echt 0-1? Uh, het kan. Het kan. Okay. Stel het is 0-1, wie maakt die goal dan? Uh, Ruiz. Ruiz Ajax ja. staat 1-0 achter na een kwartier voetballen. Nou, nou, hebben, dan ben ik benieuwd, ze, naar, ze dan dan nog benieuwd even. naar het stadion. En ik denk dat dat Amsterdam, Ajax heeft, heeft een kritisch publiek. Van Praag heeft wel eens gezegd van het publiek komt hier alleen maar om te kijken of de club wint. Om dat te verifiëren. Maar dat is morgen niet het geval. En ook niet als de ploeg met 1-0 achter komt. Dus dat het publiek gaat, gaat er dan onmiddellijk achter staan. Gaat Frank de Boer gelijk wisselen? Of houdt hij. Uh... Nee, nee. Want Frank de, nee. Een, uh, Frank de Boer is wat dat betreft een uh, nou, voorspelbaar, wil ik niet noemen. Maar hij is wel, gaat wel uit van waarde. En dan gaat hij niet zo. Uh, hm. daar, daar, die laat hij niet snel los. En ook nee. niet als het even, even tegen zit. Oké, okay, Twente, Twente 1-0 voor. Ajax gaat drukken. Wie krijgt de eerste grote kans? Voor rust nog? Mm. Ebisilio. Ebisilio krijgt een grote kans. Ja. Wordt hij gered of schiet hij naast? Nee, die wordt gered door Michailov. Of... Hij wordt toch ja, gered. Korte hoek. Ja. Ze schiet altijd in de korte hoek. Okay, je... Het stadion gaat er dan achter staan. Het is een corner. Dus ja, uh, dat dan wordt dan natuurlijk is het echt uh, tuurlijk. Maar ja, die corner levert niks op. Want Vincent, uh, uh, die hebben de 4 van 2 uh, meter 2. Ja. Dus dat, uh, dat schiet niet op. Leel, komt de Ajax dan op 1-1? Of denk je dat de kans groter is dat uh, dat ja, Twente ze komen op 1-0 komt nou op 1-1. En dan rust. Dus dan de... rust dan is 0-1. Ja, dan en dan, dan dus komen kom ze op 1-1 en dan neemt de druk toe. En dan uh, komt de 1-heel. Druk toe van wie? Van Ajax. publiek gaat er achter staan. En dan komt de 1 heel van venijnig counter. Via Ruiz en dan de Jong tikt hem binnen, 1-2. Oké, okay, 1-2 in welke minuut? Ja, uh, 63ste minuut. 63ste minuut. Dat is dus het Ajax, Ajax heeft nu nog een kleine 27 minuten om uh, twee doelpunten te maken. Want ze moeten winnen. Ja, maar de sfeer dus... in het stadion is dan helemaal weg. En dan, uh, dan komen de eerste fluitkons zetten. Hmm. Onzekerheid komt in de ploeg, denk ik. En dan... Uh, ja. Dus Frank de Boer moet wat doen, want hij hoort die fluitconcert op de tribune natuurlijk. Mm -hmm. Dus die moet een wissel uh, toepassen. Ja, moet, dat moet hij zeker moet doen. moet aanvallen. Dat heeft de tijd doen. ook. Ja, nee, maar uh, ja, dat, is, uh, dat, dat zal moeilijk zijn uh, voor hem. Omdat hij niet zo heel veel. Hij heeft niet zo heel veel. Uh, hij zo heel veel ja, maar mogelijk, hij moet wat doen. Want hij maar moet in de, de Bekenfinale uh, viel uh, Switness heel goed in. Ja, dat klopt. En dat ja. Was, die, dat, was, die was heel gevaarlijk en daar kwam er wel moeite mee. Ja. Dus uh, ik verwacht wel als de wedstrijd. Uh, dat zal hij ook doen. Het uh, ja, zijn zet... voordeel uh, rolt. Dat, dat die wisselt dan naar nou, de uh, komt. Dat is zo, het staat 2-1. Uh, ja. We hebben nog maar 27 minuten voor Ajax. Dus Switch komt erin. Wat doet hij dan? Middenvelder of gaat hij. Uh, Van de Wiel heeft hij ook gewisseld in de bekerfinales mij te binnen. Uh, ja, ja dat is meer de Zeeu. voorzorg. De dus dan uh, meestal is het een. Uh, dan, dan gaat Siem de Jong weer terug naar het middenveld. En dan komt Suiten erin. Maar in dit geval denk ik. Uh, zal je Sim Jong ook voorin laten staan en dan zet je Twitter niet ze ernaast of erbij? Mm. Maar Twente en, uh, trekt zich inmiddels helemaal terug, want die, hebben natuurlijk, die zien, zien natuurlijk al helemaal zitten. Uh, dus die gaan met tien in een soort handbalverdediging uh, voor de pot liggen. Wat moet ze eigenlijk dan doen? Lange ballen spelen? Nee. nee. Ze dus hebben geen nee, ik nee, vandaag. Nee, ik weet uh, om, dat heeft totaal geen zin. Nee, hoor, dus gewoon, ze moeten uh, blijven. Uh, zoals Frank de Boer zegt, blijven voetballen. <laughs> ze moeten blijven voetballen. <laughs> ja. Ja, nou. laag, over de, over de flanken en uh, kort combinerend. En uh, hoop uh, op een ingeving van, uh, van Soleimani of een, uh, ja, een, uh... Maar het is nu 10 minuten voor tijd en het staat nog steeds 2-1. Nee hoor, want uh, niet maakt 2-2. Ja. heb ik even wat gemist. Was ja, ik nee, daar waren we nu. Oh ja, <laughs> <laughs> niet welke minuut? Uh, wat zei je net? 63? Ja. Uh, 74. 74, ja, maar dan twee, dus, twee. Niet, dus niet met z'n kop? Uh, nee, te intikker, eerste paal. Oké, okay, voorzet. Het ah, wa was buitenspel. Beelden... Ja, maar dat, ja, maar dat is het probleem. Nee, dat, je beelden mag video niet. Dus, dus de... daar kunnen we hier langer en, nee, en over praten. Er komt praten. wel veel commotie in het veld. Dus de, de, de, ja. de agressie neemt toe in het laatste kwartier. Ja. Oh, dus het wordt een heel fel uh, laatste 12, 13 minuten. Ja. Blijft het gelijk tot aan de 89 ste minuut? Nee. Niet? Nee, ja, bij Leon wel. Maar bij mij niet. Bij jou niet? Nee, bij mij wordt het in de 87e minuut 3-2 voor Ajax. 3-2 voor Ajax. Ja. Maar dan nog, blijft het, want dat is natuurlijk het leuke van die wedstrijd... Als, als die zich zo ontwikkelt. Blijft het spannend tot in die vijf minuten extra tijd die we krijgen... vanwege die commotie in ja. ja, ik uh, ben ook de blij de dat partier. ik zeg de 87e minuut... want uh, er komen vijf minuten blessuretijd bij. Ja. Dus ja, in die 94e, 94e minuut uh, staat de jong toch vrij. De wel, welke jong heb je het nu over? Ja, Luc. Oh, Luc. Oké. Okay. Die staat op, nee, ja, sim is al gewisseld dan. Toch oh, wel. Oh, wel. Ja, nee, ja, Lux staat, staat vrij, maar wat doet hij met die positie dan? Ja, nee, die scoort. En die, uh, die trekt zijn shirt uit en die rent uh, als een dolle naar dat, dat ventervlak. Is geel. Uh, dat is geel. Ja, dat, dat, uh, oh, dat, dat neemt die voor lief. Dat, dat vergeet vink, ja. denk ik. Ja? Nou, Oké, okay. dus we houden het op 3-3? Ja. Het zou zo maar kunnen, hè, dit scenario wat we net hebben geschetst. Ja, nee, ik bedoel dat dit niks is... Uh, ja, zonder dolle die twee voorgaande wedstrijden. Dat waren fantastische wedstrijden die alle uh, beide kanten op konden. Dus ja, dat, uh... Ja, vooral die wedstrijd in, uh, in Enschede, die was, uh, nou, ik zou bijna willen zeggen hilarisch. De, de, de Ajax de eerste helft, uh, kans op kans en ballen op de paal en zo. En uh, ongelooflijk veel sterker. En de, eigenlijk Twente de tweede helft. Ja. En toen werd het terecht uh, gelijk. Ja, uiteindelijk uh, was, het nog, uh, was het nog bijna 3-2 voor Ajax ook. Ja. Dus ja, dat, uh, laten we het hopen. Laten we in ieder geval hopen dat het niet... Dat de wedstrijd niet beslist wordt, of het kampioenschap niet beslist wordt... op een uh, doelpunt waar een, een enorme buitenspel lucht Lucht Van Be Een ja, laten we zeggen, dat, van de dat, bekerfinale van jaren geleden. Ja, met een bekerfinale, dat, dat zou nog kunnen. Maar over een hele competitie, 34 wedstrijden, zo kampioen worden... waar mensen nog dagenlang hun vraagtekens bij zetten... Ja, dat wil volgens mij niemand. Nee. Goed, nou, laten we het hopen. Um, we praten zo meteen even uh, door. We gaan uh, even luisteren naar... Uh, de voorzitters, want er hangt natuurlijk ook heel veel uh, sportief, niet alleen, maar ook financieel aan vast. Um, ook voor de voorzitters van Ajax en Twente wordt het ongetwijfeld zenuwslopend morgen. Bij Twente heeft Joop Munsterman de leiding, dat weet u, zeven jaar inmiddels. Bij Ajax houdt Uri Coronel er binnenkort mee op. Na drie jaar voorzitterschap bezweek hij onder de druk van het kamp Kruif. U hoort Munsterman en Coronel over clubcultuur, het belang van de landstitel en over elkaar. Ik vind het echt ongelooflijk wat die man gepresteerd heeft. Ik vind Uri Coronel uh, een goede voorzitter. A. Uh, uh, eerst naast een buitengewoon belangrijke, prestigieuze functie in het bedrijfsleven... zo'n club uh, opbouwen. Uh, dat heeft hij fantastisch gedaan. Uh, een stadium wat echt, zeker als klaar is, fantastisch is. Nou, hij heeft afstand van de materie, uh, relativeert uh, de zaken. Uh, beseft heel goed uh, wat een beursgenoteerde onderneming behoeft. En dat is niet eenvoudig, uh, dat weet ik ook. En uh, ja, dat maak je voor Ajax eigenlijk wel een complete voorzitter. Ik denk dat uh, als er een prijs uh, aan uh, de beste voorzitter wordt benoemd, dat hij wel heel hoog op de lijst zal staan. Dit was natuurlijk een, een, een, een, ja, een heel moeilijk jaar. Want um, je hebt weer een nieuwe trainer. Hè? Het was voor de derde keer in zes jaar. Weer, na twee jaar weer een nieuwe trainer. Um, Blijs weg. Perez weg. Rajkovic weg. Bosker ging uit ertoe. Uh, stok weg. In feite zeg je, je directeur en je zes beste managers zijn weg... en die moet jij weer vervangen. He, los van het feit dat de hele wereld meekijkt... en de hele wereld daar ook een mening over heeft... moet je onder die, uh, zeg maar, onder die glazen bol, onder die, onder die stolp... moet jij als club moet daar iets nieuws neerzetten. Kijk, Steve zei altijd, you don't win a title, McLaren, uh, with teenagers. En dat zie je ook wel, daar maak we, je altijd kleine foutjes. Maar ja, dat hebben wij dit jaar ook gehad, want we hadden eigenlijk ook een ploeg in opbouw. Ik wil ook niet ontkennen dat de laatste maanden mij ook niet in mijn koude kleren zijn gezeten. Dat waren natuurlijk hele vervelende maanden. Ik heb uit bepaalde hoek hele heftige, en in mijn mening dat is natuurlijk altijd... vaak buitengewoon onterechte kritiek ontvangen. Dat geldt zeker ook voor onze algemeen directeur. Dus ik heb de laatste maanden vaak slecht geslapen en dat is niet leuk. Ja, je krijgt een postklap onderweg. Maar goed, uh... ja, maar dat weet je eigenlijk volgens mij als je, als je dit doet. Iedereen weet uh, dat er ook weer een, een, een moment komt dat het sportief tegenzit. Uh, maar ze hebben natuurlijk wel een heel sterke infrastructuur gebouwd. Ze hebben een heel sterk stadion. En onderschat niet het belang van een stadion. Hè? Dat hebben wij hier ook gezien. Zelfs in de jaren dat het niet zo goed gaat. Als de faciliteiten goed zijn, de mensen kunnen er komen... Uh, er is rust op de tribune, ze kunnen consumpties krijgen. Dan komen mensen graag naar voetballen. En dat heeft uh, Munsterman met zijn team bereikt. Nou ja, kijk, uh, we gaan nu bouwen. Uh, dat is bijna af dan, in augustus. Dan hebben we 31.000, 32 32.000 toeschouwers. Begroting zonder Europees voetbal, 44 miljoen. Kan je ook niet meer zeggen dat je niet in de top 3 of top 4 wilt voetballen. Want uh, als je dat vergelijkt met, met de volgende clubs na de top 4 die eraan komen... ja, die zitten omstreeks 27, 28 miljoen. Als jij dan op 45 miljoen zit... Ja, dan moet je jezelf wel tot doel stellen... dat je meespeelt in de top 4, net zoals in Engeland. Ja, en wie er dan kampioen wordt, no one knows. Ze hebben een uh, sterke directie, denk ik. Ik, ik bewonder Jan van Hals echt op dat punt. Niet alleen toen hij hier voetbalde, dat was me nog liever. Maar, uh, en daarnaast hebben ze, eh, mag je neutraal zeggen, ook wel een heel sterke scouting. Want als je ziet hoe ze steeds maar weer... Hè, als Arnautowicz gaat, dan komt Stoj, en als Stoig gaat... dan komt uh, Shatli en uh, gaat Elia, en dan komt Ruiz. Dus uh, die jongens hebben het daar goed voor elkaar. Maar tegelijkertijd gaat het erom... dat je niet de dein krijgt dat, dat, uh, van, van uh, een topclub. Dat je wel beseft dat je uh, uh, groot geworden bent door klein te blijven. En dat je ook groot moet blijven door klein te blijven. Dus hoe hou je nou dat kleinschalige, de warmte en al dat soort dingen... en, en, en, en, en, en de respect voor diegenen die jou daar naartoe hebben gebracht? Hoe hou je dat nou dichtbij je? Ongeacht wat iedereen zegt, wij zijn een club. Als je uh, op zaterdag op de toekomst komt, of door de week, ik was er net nog even... en je ziet de reuring en de beweging en al die jeugdhelftallen... Uh, uh, die trainingen, die ouders, uh, dat is echt geweldig. Toen de A1 een aantal weken kampioen werd, geleden kampioen werd... dan zit het gebied dus gewoon hartstikke vol. Dan zijn er gewoon zomaar 4000 mensen. Dus die club die leeft als club. Dat is, dat is belangrijk bij Ajax. Maar het moet ook van nature wel in de club zitten. Het moet wel in de cultuur van de club zitten. Dat je dicht bij je supporters wilt zijn. Dat je dicht uh, bij... Uh, ja, euh, sociaal maatschappelijk... Dat je terug wilt... Nou, de basis, waar kom je vandaan? Clubs zijn in het algemeen opgericht in een buurt. Tribunetje erbij, clubhuis erbij, groter en groter. En plotseling waren ze, club, topclub. En daarna zijn we vergeten waar we vandaan kwamen. Nou, dat is iets wat wij steeds proberen te zeggen. Don't forget, vergeet niet. Waar zijn we vandaan gekomen? Hoe, hoe was het vijf jaar geleden? Wie waren de mensen die ons toen hielpen? Zijn we die niet vergeten? Horen die niet? Oud-voorzitters... Ja, die hebben het fundament gelegd onder zo'n club. Ik geloof niet dat ik dit nou heel anders beleef nu. Dat ik voorzitter ben of in mijn vorige bestuursperiode ook bestuurslid was. Of uh, al die andere twintig kampioenschappen of zo die ik heb meegemaakt als supporter. Dus uh, nee, dat maakt niet uit. Maar het is wel heel spannend. Ik bedoel, het uh, is te lang geleden. Iedereen hunkert ernaar vanaf 2004. Uh, dus het is, uh, ja, het is, dat zou een superfeest zijn als het lukt. Ten meer omdat we natuurlijk leven in een, in een periode die heel onrustig is voor de club. En dat niemand het verwacht had. Ik wil nog een aantal weken geleden zag het er nooit naar uit. Dus deze verrassing zou zo gigantisch zijn... en zo verschrikkelijk belangrijk sportief gezien voor de club... dat ik, als ik erover nadenk, slaap ik vannacht weer slecht. Pas tijdens de wedstrijd begin ik te snappen waar het om gaat. Ik heb niet zo dat ik er zo naartoe leef. Ik heb eigenlijk meer dan in die wedstrijden denk ik... Dit gaat niet goed, dacht ik. Oh. wat zijn we aan het doen? Dat soort dingen heb ik dan. En, en dan, pa, dan besef ik ook pas. Plotseling dat het wel eens fout kan, fout kan gaan. Of dat het goed gaat. Toen Bij, bij ADO, toen het 1-1 werd. Toen dacht ik in één keer. Oh, dat gaat helemaal niet goed, joh. We, we zijn eruit. Champions League weg, 10 miljoen weg. Allemaal dat soort gedachten. Dat, maar dat heb ik allemaal tijdens de wedstrijd. Nooit ervoor. Nou, we hebben dit jaar een, een buitengewoon goed jaar gehad. En uh, Ajax valt ook niet om als we uh, geen kampioen worden... en zelfs als we Europa League zouden moeten spelen. Omdat we inmiddels ook geleerd hebben onze begroting daarop aan te passen. Maar de mogelijkheden met Champions League hebben we dit jaar natuurlijk gezien... zijn zo gigantisch veel groter... dat het minste wat je ervan kan zeggen is dat ook de financiële aspecten heel belangrijk zijn. Ja, nou ja, gelukkig is het zo dat wij, wij hebben geen rekening gehouden. Ook volgend jaar niet met de Champions League. Maar ik bedoel, iedereen weet dat gewoon. Als je Champions League haalt, dan is het gewoon even 8 miljoen alvast cash. Elke overwinning is 8 ton. Uh, gelijkspel is 4 ton. Ga je de Europa League in... en je speelt de eerste twee wedstrijden. Nou, tel uit je verlies. Je krijgt 70.000 euro en dan moet je naar Azerbeidzjan. Baku of zoiets. Nou, dan leg je gewoon geld bij. Het is maar één hotel, hoor. Die bepalen de prijzen. En het is heel erg ver vliegen. Dus... Uh... Financieel staat er nogal wat op het spel. Maar niet zo dat we er zenuwachtig voor worden. Want we hebben een begroting die er niet op is gebaseerd. Dat maakt het wat relaxter. Ik zie het niet als een genoegdoening, als we kampioen worden. Het is niet zo dat uh, dat bewijst dat wij het zo goed gedaan hebben. Net zo min als we het slecht gedaan hebben omdat we vorig jaar... Uh, met een record aantal punten en een record aantal doelpunten geen kampioen geworden zijn. Of ik geloof in 2007 op één doelpunt niet. Dat is niet de bestuurlijke invloed, dus het is niet zo. Dat je zegt: kijk eens hoe goed wij geweest zijn, we zijn kampioen geworden. Dat is onzin. Maar dat je na alle ellende en, en alle spanningen... En, en ook wel de slapeloze nachten uh, extra blij bent... Uh, en ook wel een beetje van binnen denkt, nou zie je wel... dat zal ongetwijfeld uh, wel bij mij meespelen. In de beker hebben we gezien dat we elkaar bijna niets ontlopen. En als dat zo is zondag, dan spelen we gelijk. En als dat weer zo is, dan zijn wij kampioen. We hebben een thuisvoordeel. Het heilige moeten hebben we natuurlijk alle twee. Ik denk dat de ploegen vrij gelijkwaardig zijn. En dan denk ik dat het thuisvoordeel... en uh, de sfeer in het stadion de doorslag gaan geven. Nou, We zijn benieuwd. Dat waren bij de uh, voorzitters Munsterman en uh, Coronel. Uh, meegeluisterd heeft Leon ten Voorde van Tubantia... en Dick Sintry van Het Parool... Waar we al het hele uur uh, uh, mee uh, praten, wat is jullie opgevallen als je dit hoort? Leon, mag ik met jou beginnen? Ja, dat beide voorzitters een goed verhaal hebben. Dat ze uh, heel rustig uh, uh, de, de, de, de zaken voorspiegelen. Hmm. Dick? Ja, dat coronel zegt dat een uh, eventueel kampioenschap... Uh, geen uh, vorm van genoegdoening, genoegdoening is. Ja, dat is het natuurlijk wel. Het is keurig dat hij het zegt. Ja, maar hij maar... zei het heel mooi, hij zegt uh, geen genoegdoening, uh. maar... Ja, en dan is, vertelt hij dat het toch ja. wel een enorme genoegdoening is. Ja. Maar terecht toch ook? De club staat toch gewoon op de rails? De club heeft uh, de bekerfinale gehaald. Ze worden, uh, ja. uh, misschien, als ze kampioen worden, zijn ze kampioen van Nederland geworden. Ja. De begroting is op orde. Ze, ze, ze ja. schrijven weer met zwarte cijfers. Ja. Zonder, je... zonder de transfergelden erbij gerekend. Ja. Maar dat, dat wil niet zeggen dat er gewoon een, een hoop fouten zijn gemaakt. En dat weet Doeri zelf uh, als geen ander. En, en dat geldt ook voor zijn algemeen directeur, uh, die ook uh, behoorlijk wat fouten heeft gemaakt. Alleen wat ik erg jammer vind. is dat uh, de hele discussie. Uh, Kruijf... en dat hebben wij in de krant geprobeerd. zoveel mogelijk te nuanceren en duidelijk te maken. dat dat niet. Uh, tot een strijd mocht worden. tussen Kruijf en. Uh, van de Boog. Uh, omdat het dat niet. Uh, niet. niet. niet was. Kruijf die, uh, die wil eigenlijk. Uh, heel andere dingen. met Ajax. Met name in de jeugdopleiding. Ja, en dat is nou juist iets. Ja, wat niet. daar niet, uh, nou, is misschien wel wat verbetering nodig. Maar dat draait op zich. Uh... Dat is niet het zwakke punt van Ajax. Nee. Wou je zeggen. Nee. Nee. Voordat we weer die hele discussie over kruif uh, aangaan, het is natuurlijk wel zo, als je algemeen naar Ajax kijkt, dat, dat het natuurlijk wel knap is dat de club die storm zo heeft doorstaan. Had ja. je dit verwacht? Want Frank de Boer zei zelfs: we gaan ja, nu voor plek 2 uh... afgelopen. Ja, en dat, dat was in feite ook zo. Ik bedoel, als, uh, als die andere clubs niet de punten hadden verloren, dan, dan had Ajax ook al niet meer meegedaan. En het is, het is nog knapper omdat ook uh, Soares en, uh, en Emanuel zijn natuurlijk nog, uh, nog zijn vertrokken in de winterstop. En Stekelenburg geblesseerd is geraakt. Nou, en als je dat vergelijkt met uh, PSV, waar Avala is weggegaan, reis is geblesseerd geraakt. Mm -hmm. ja, en Twente heeft zijn boeltje uh, bij elkaar gehouden. Terwijl uh, Theo Jansen en, en uh, Ruiz misschien ook wel sprake was uh, in de winterstop dat ze, dat ze zouden gaan. En uh, ja, dat is... Uh, wat dat betreft is het erg knap wat Frank de Boer uh, vooral heeft... Ja, er is een tijdje geblesseerd geweest natuurlijk. Dat was wel een aderlating. Ja, dat klopt. Ja, maar als ja. je naar de winterstop kijkt, vind hm. ik eigenlijk... als je de selecties naast elkaar legt... Uh, Twente wordt heel veel geroemd en ook terecht... dat ze weer zo ver zijn gekomen na een succesjaar. Want je ziet toch vaak bij clubs uh, uit de sub, die uit de sub, uit de sub komen... dat ze het jaar erop daar niet vol kunnen houden. Maar aan de andere kant zeg ik, als je naar de selecties kijkt... en je ziet wat Ajax en PSV onderweg hebben verloren... dan hebben ze gewoon de beste groep. En dan vind ik eigenlijk dat ze kampioen moeten worden. Ehm... Um. Wat met name zo is, is dat op het moment inderdaad wat jij zegt... dat je het goed doet in jaar, dan val je op... worden de beste spelers weggehaald, wat nu waarschijnlijk bij, de, bij ADO gaat gebeuren. En dan moet je dat maar zien terug te krijgen. Um, Twente heeft dat toch redelijk voor elkaar gekregen. Vorig jaar kampioen geworden. En nu weer, had jij verwacht dat ze weer om de titel zouden spelen? Uh, ja, om de, om de titel direct. Um, ja, als je kijkt naar, naar, naar de top in Nederland... en je legt de selecties aan het begin van de zoen na, uh, naast elkaar... dan weet je dat Twente wel zich weer bij die top drie, top 4 gaat uh, nestelen... en dat je dan kampioen wordt of niet. Ja, dat ligt zo dicht bij elkaar in, in Nederland. En dat heeft dit seizoen ook al uitgewezen. Ja, gaandeweg het seizoen... Um, eigenlijk is dit, geen, uh, is dit een heel raar seizoen voor Twente ook. Want ze hebben heel veel blessures gehad, wat ze vorig jaar niet hadden. Heel veel schorsingen, wat ze vorig jaar niet hadden. Eigenlijk is dit geen jaar om kampioen te worden... Ook als je kijkt naar het aantal punten. Logisch gezien bedoel je. Ja, ja. En, maar goed, omdat PSV en Ajax het, uh, hetzelfde deden... Ja, staan ze opeens in die, in, in die positie. En, ja, en als je dan nu naar de selecties kijkt... dan zeg ik van ja, dan hebben ze gewoon de beste selectie. Ja. Wat is de klas van Predom um, Hij weet die ploeg toch ook altijd wel op het uh, juiste moment uh, uh, uh, scherp te uh, krijgen. Hij is uh, ja, ongelooflijk gedreven. En uh, hij is alleen maar met voetbal bezig. En, uh, en hij, heeft het, hij is er toch in, in, in geslaagd om die ploeg. Uh, om die as van die ploeg ook hongerig te houden. En dat vind ik toch wel knap. Maar hoe doet hij dat? Door veel individueel met ze te praten? Of? Doet hij dat op een andere manier? Ja, kijk, McLaren was een heel ander type. McLaren was veel meer een people manager... die iedereen een beetje... Ja, hij was meer een chameur. En Prudom heeft dat minder. Dus daar moesten de spelers ook al in het begin heel erg aan wennen. Uh, ja. Hij is een heel andere persoonlijkheid. En, uh, uh, maar goed, gaandeweg het seizoen is het respect uh, wel gegroeid voor hem. Maar hoe doet hij dat dan? Kan dat uitleggen? Ja, kek, de, het, het, het probleem een beetje voor ons is dit jaar geweest... dat wij heel weinig training hebben uh, kunnen bekijken. Want uh, ja, Preudon die nam iets raars mee. En dat waren de besloten trainingen. Dus, dus uh, dat, dat is voor, wij hebben heel weinig trainingen mogen zien. Ja, maar je hebt vast wel... Een indruk. Je hebt vast met spelers gesproken en je weet toch wel een beetje hoe die werkt. Ja, ja. we kunnen niet altijd alles vertellen. Hè? Jawel hoor, kan best. Ja. ja. ja. ja. En we mogen we soms ook niet. Nou, nou, nu ga ik helemaal doorvragen, want ja, nee. nu wil ik helemaal weten ja, goed, hoe je... Je hoort natuurlijk van spelers wel eens wat dingen en, uh, en, en waar ze aan moeten wennen. Bijvoorbeeld, uh, Kijk, op het trainingskamp, dan moeten ze heel erg wennen aan... aan dat ze bijvoorbeeld uh, aan het eetpatroon wat hij de jongens oplegt. Kijk, uh, was prachtig. Wat ze eten of wanneer ze eten? Nou, een prachtig voorbeeld was dit jaar op het trainingskamp dat, uh, dat opeens de, de, de yoghurt werd weggehaald. Want daar konden ze dik van worden. Ja, en dat, is, dat soort dingen ja, dat moet je bij, bij spelers eigenlijk niet doen. En dan... dan dat werkt altijd afrechts, want ja. toen wij vervolgens... op het uh, vliegveld waren om naar huis te gaan... toen zat iedereen, uh, zag ik ze bij de McDonald's zitten. <lacht> Kijk, daar, ja, daar, daar kreeg je dan zulke dingen. Daar werk je dan in de hand. Hè? En, dus, en daar hebben de spelers wel heel erg aan, aan moeten wennen. Aan dat soort fratsen, ja. zeg maar. Welke spelers, uh, Leon? Kun nou, je namen noemen? Nou, uh, er waren akelig veel uh, rode trainers. Had ja. hij <lacht> een, een sigaret in zijn hand? Uh, gold in rookverbod geloof ik. Oh, dat toch niet. En daar houdt hij zich niet altijd aan. Ja. Er zat trouwens wel nieuws in jouw verhaal, namelijk... dat je dik wordt van yoghurt. Ja, had ik iets eerder moeten weten? Ja. <laughs> ik ga daar verder niet op in. Um, uh, dik hoe, hoe, hoe open was Ajax het afgelopen seizoen? Kon, kon jij wel ja, goed werken? Niet, niet. Nee, Ajax is uh, zeer gesloten wat trainingen betreft. Je bent wel bij de wedstrijden welkom, maar... er is één keer in de week uh, een, een open dag. Een, uh, dinsdag is dat, dinsdagochtend training... En vrijdag de persdag, maar die is dan, zoals gisteren, was hij ook besloten tot uh, tien voor half twaalf. Hm. En, uh, en vandaag was hij ook uh, besloten tot kwart over elf. Dus dan mag je alleen het laatste kwartiertje nog. Uh... Maar heb je dan wel individueel contact met de spelers? Al is het maar stiekem? Uh, ja, hoor. Ja, als je daar, uh, als je daar echt moeite voor, uh, voor doet, dan, uh, dan lukt dat wel. Ja. Maar doe je er moeite voor dan? Ja, soms wel, soms niet. Ligt aan hoe belangrijk het is. Ja. Wat, wat lach jij? Ja, nee, dat is, dat is een goede, ja, goede vraag. Doe je daar moeite voor? Ja, dat klopt. Ene keer wel, andere keer niet. Ik bedoel, het, is, het is gewoon heel anders dan, uh, dan, dan tien jaar geleden, ook bij Twente. Kijk, tien jaar geleden dan, uh, kwam je gewoon bij de spelers thuis voor een interview. Maar dat is... Uh, dat gaat niet meer. Dat gaat niet meer. Ja. En dat, uh, dat is soms wel eens jammer. Ja, dat is, dat dit... is het nadeel van een topclub soms. Maar in de aanloop naar zo'n wedstrijd als morgen, kan ik me daar wel iets bij voorstellen? Ja, ze hadden, uh, dinsdag was de laatste mogelijkheid voor de media om uh, met spelers uh, individueel te praten gisteren was dan de, de afsluitende persconferentie van de trainer in het stadion. Dan zul je toch op alternatieve wijze aan nieuws moeten zien te komen. Uh, zijn daar trucjes voor om uh, binnen Twente toch op een of andere manier aan nieuws te komen? Laten we bij Twente beginnen. Ja, de, um, ja tuurlijk. Je, je, je, hebt altijd, je hebt altijd je bronnen en je lijntjes overal binnen de club... En uh, ja, kijk, in zo'n laatste week nu gaat het niet meer zo om nieuws. Dan, het grootste nieuws is uh, dat Luc de Jong bijvoorbeeld uh, uh, rondjes lopen op het trainingsveld. Dat willen de mensen weten. Je probeert in zo'n laatste week toch meer de achtergronden uh, te schetsen... en andere soort verhalen te maken. Bijvoorbeeld, wij de vandaag in de krant... wij waren bij de familie Jansen op bezoek geweest in Arnhem... In, in, in de Volkswijk waar hij vandaan komt. En je, je zoekt het meer in dat soort dingen in zo'n laatste week. Ja, doen jullie dat ook bij het parool? Ja, wij zijn ontzettend druk geweest met, uh, voor de kampioensbijlagen. Want die, uh, ja, die moet wel gemaakt worden. Uh, die, die is mm, zondag uh, morgen als het goed is... om, nou, ik denk kwart voor zes op het uh, museumplein... waar de, de huldiging dan uh, zou plaatsvinden. Wacht even, want dan wil ik weten wat er gebeurt... tussen tien voor half vijf en kwart voor zes. Het is tien voor half vijf, er ja. wordt gefloten. Ja. Uh, twee scenario's... Ja. Ajax is kampioen. Laten we van dat scenario... om te ja. beginnen uitgaan. Hoe, ge, hoe gaat het dan? Nou, dat is, in ons geval is het heel simpel. Want we hebben alleen een bijlage als Ajax kampioen wordt. Als er geen kampioen wordt, oh. is er geen bijlage. En we zijn de middagkrant, dus dan... Mooi, uh, dan... zijn we met één scenario lekker snel klaar. Ajax wordt kampioen. Voilà, die op... worden kampioen. Uh, dan is het... Uh, dan zitten er... Uh, ik... Denk twaalf mensen op de krant. Uh, die uh, de een doet graphics en de ander doet uh, eindredactie. De omgeving, hoe het eruit ziet. Bedoel? Ja, nou ja, grafieken maken hè, van, oh, van spelers ja, en zo. Okay. En, dan moet er natuurlijk de laatste uitslag nog ingevuld worden in de grafiek. En de laatste doelpuntenmakers en uh, nou, cetera. Uh, er zit een fotoredactie die kiest snel een foto voor de cover... en een foto voor uh, de eerste twee pagina's. Ja, maar dat lagen. zeg je nu heel snel. Maar heel veel mensen de, die aan de andere kant van de radio vragen zich af... hoe ja. komt die foto dan zo snel ja, uit klopt. de arena op de redactie? Ja, we hebben een, uh, we hebben een deal gemaakt met het, uh, het ANP. Uh, die die heeft, zit volgens mij met twee of drie fotografen in het stadion. En het ANP verzorgt voor het parool speciaal uh, heel snel na de wedstrijd. Dat doen de fotografen vaak langs het veld, hè, tegenwoordig met computers mee. Laptops bij zich. Uh, die maken foto's en die kunnen meteen via laptop foto's naar het parool sturen. Ja. Rechtstreeks. Ja. Nou, Er zit iemand van de fotoredactie die ziet een selectie binnenkomen van 10, 20, 30 foto's. Van juichende Frank de Boer, juichende spelers, huilende, huilende mensen op de tribune. Dus dan dat wordt... kan in theorie zo, dat Is dat binnen twee minuten? Uh, ja, is dat bij jullie vijf, vijf minuten, tien minuten, ja. Oh. ja en dan... Uh, het ANP komt ook met uh, uh, tekst hè, van die wedstrijd. Maar goed, er zit iemand van ons uh, met de televisie uh, voor zich mee te tikken... Uh, om een snel wedstrijdverhaal uh, ook in die bijlage te hebben. En de rest van die bijlage die is al helemaal af. Hmm. De foto's, de koppen, dus de pagina's, uh, drie tot en met zestien... Die zijn, helemaal, die zijn helemaal dicht en helemaal klaar. Dat is alleen een kwestie van een druk. druk op de knop en dan gaat het naar de drukker. Dus het moet ook, kwart over vier, laatste fluitsignaal. Om vijf over half vijf moeten alle pagina's naar de drukker. <laughs> dus je hebt ja. twintig minuten. Dus hopen dat er niet veel wissels zijn en uh, nee, gele en rode kaarten. Nee, nee, nee. En dan, uh, dan is het uh, een half uurtje drukken. zei de hoofdredacteur uh, uh, twee dagen geleden nog. Een half uurtje drukken en een half uurtje uitrijden naar het museumplein. En dan uh, liggen er twintigduizend uh, specials. Ja, het zijn wel bizarre dagen. Ook als journalist kan ik ja, me voorstellen, hè? Ja. Als je voorstellen. Ja, maar wel ontzettend leuk. Ja. Nou. Hoe, is dat in, hoe is dat in Twente? Stel, Twente, hebben jullie. Twee bijlagen Drie. of één? Drie bijlagen? Ja. Je kan winnen of verliezen. Wat is dan de derde mogelijkheid? Ja, dat is, dat is. we hebben uh, eerst een extra editie als Twente kampioen wordt. Dan moet hij uh, om half vijf moet, uh, alle kopijen klaar zijn, alle foto's door zijn. Dus uh, we zitten tijdens de tweede half uh, mee te tikken. Half vijf moet het verhalen NSG zijn. En als, als uh, alles goed gaat, dan is hij tussen half zes en zes uur... wordt hij in NSG uitgedeeld, de extra editie. En de vrachtwagens uh, brengen de, de kranten naar, uh, naar de... Ja, omliggende dorpen en steden. Ja. En in totaal uh, zijn dat 50.000 exemplaren. En die zijn dan tussen 7 en 8. Zeg maar in de. Uh, kunnen de mensen die ophalen. Bij tankstations en dat, uh, ja. dat soort verkooppunten. Dus een kampioenskrant en een bijna kampioenskrant. Ja, en de, en de volgende morgen hebben we als Twente Kampioen. een kampioensbijlage die bij alle abonnees komt. En ook in de losse verkoop is. En we hebben nog een uh, editie voor als Twente het niet wordt. Nou zie ik wel eens in, die, in, de, in de stadions ook tijdens de wedstrijden. En met name wedstrijden die wat later beginnen. Die met een verlenging bijvoorbeeld zie ik ze inderdaad driftig tikken. Uh, maar je moet er toch niet aan denken dat om uh, 16 uur 19. Het, het, in plaats van 3-3 in één keer 4-3 wordt als we teruggaan naar het scenario. Voor wie dan ook. Want ja, dat dan moet je je hele verhaal omgooien. Dat ja, is toch een horrorscenario? Dat, dat, uh, dat is één uh, wilde kreet, één vloek en dan is het uh, rammen. Want dan moet je binnen tien minuten dus een heel nieuw verhaal uh, gaan tikken... dat dan klaar ja, moet zijn op tijd ja, voor de drukker ja, en zo. Ja, vaak heb je nog minder tijd. Nou, ik ja. heb hem wel eens aan het werk gezien. Dat redt hij wel, hoor. Dat kan hij wel. Ja, dat redt hij wel. Ja, dat redt hij wel. Ja, heel vaak dan, dan, dan ben je klaar en dan valt inderdaad in die 89 minuten gelijk maken... of ja. de winnende goal, wat je verhaal eigenlijk uh, heel anders maakt. Ja, dat is, uh, dat is een rampscenario voor, uh, voor een uh, journalist. Ja, kan Dick dat ook trouwens? Ja, minder. Heeft hij meer moeite mee. Dat kan, kan niet tegen stress. Eh, ja, die, dat zijn meer de, de paarden die, uh, die trekken zich terug op, op een hotelkamer... en die dan tikken de hele nacht door uh, en mooie zinnetjes maken. Oh ja. Nou, op zich is dat natuurlijk ook wel mooi aan het vak... Natuurlijk, om mooie zinnetjes te verzinnen. Dus het kan best zijn dat Parool iets later is dan, uh, dan de Tubantia morgen. Is dat onderling ook een wedstrijd? Is die al, is die al uit? Is die al af? Ja, nee, het is geen wedstrijd, want ja, uh, eentje is de kampioen, hè? Jawel, maar jullie maken sowieso er een. Dus ik kan me voorstellen dat als zij kampioen zijn... dat jullie er dan toch ook een maken. Ja, tot voor kort werken wij nog samen in, het, uh, in de, in de GPD-verband. Dus daar wisselen ja. wij de verhalen uit. Dus ja. We ja. hebben de Ajax-verhalen die bij ons deze week in de krant stonden... die komen van het parool. Okay. Dus zo ja. goed is die samenwerking wel. Ja, nou, ik maar wel goede verhalen. ja. Goed, We worden nu erg in-crowd, zoals we dat uh, noemen. Dus we gaan het nu heel langzaam uh, afronden. Hoe gaan jullie en waar gaan jullie de wedstrijd morgen beleven? Ja, in het stadion. We gaan morgen al vroeg weg met uh, twee fotografen... en we hebben drie verslaggevers uh, in het stadion. Wij proberen ongeveer... Uh, rond twaalf uur naar arena te zijn. En dan uh, tikken we... Er, uh, al was het verhaal van vandaag. En dan... Uh, ja na half drie dan gaat het los. Dan ja. hebben we een paar verslaggevers in de binnenstad. En dan... Uh, is het afwachten. En Parol, Dick, waar zit jij morgen om half ja, drie? Ja, op de perstribune. Uh, ja, op de perstribune. En wij hebben ook... Uh, uiteraard veel verslaggevers uh, in de stad. Want... Uh, ja, goed. Het museumplein is ook al helemaal opgebouwd. natuurlijk voor de, voor de festiviteiten, et cetera. En uh, ja, goed. Het is in Amsterdam, dus. Uh, ja, het wordt wat. Ja, laten we hopen dat het uh, uh, overal een groot feest wordt. en een groot feest blijft. Dat iedereen weer gezond en uh, hooguit met wat hoofdpijn... Uh, richting uh, zijn huis gaat vanwege het bier wat erin gaat. Leuk overigens dat uh, uh, Grols, in plaats van Heineken, Amstel... ik moet ze even allemaal noemen, uh, de hoofdsponsor van 20 geschonken wordt in de Arena, las ik vandaag. Dat vind ik, dan ook alweer, uh, dat vind ik dan ook alweer verband. Maar goed, dit terzijde. Dank jullie wel voor jullie komst. Jij gaat weer terug over de A1, die uh, richting het oosten van het land. Die inmiddels is uh, schoongespoten, dus je hebt nergens last van. Veel uh, plezier morgen. Dank je wel. Allebei. Dankjewel, dankjewel. Dank jullie wel voor jullie komst. Goed, dit was uh, dit uur van NWS Langs de Lijn. U hoort uh, de tune. We gaan langs er Ik ja, wens hem maar succes. Ze zullen het allebei nodig hebben. U kreeg het nog even mee. Uh, zometeen uh, om uh, iets naar achter. zijn we vanzelfsprekend terug. Dan gaan we ook nog eventjes uh, kijken naar het WK tafeltennis. En we horen Theo Jansen en Demi de Zeeuw. Wout Brama, Maarten Stekelenburg. En wie al niets over de wedstrijd van morgen. Graag tot zo na acht uur.